...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Nijmegen woedt al uren een grote brand in een bedrijf aan de Waal... ...dat werkt met chemische stoffen. Het is nog onbekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen... Er is een gewonde uit het gebouw gehaald, maar over de aard van de verwondingen kan de politie nog niet zeggen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren dicht te houden. De rook waait richting de Waalkade, waar terrassen uit voorzorg zijn ontruimd. In een vakantiekamp in Frankrijk zijn 23 kinderen besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Het zijn schoolkinderen uit Parijs die in een chalet in de Franse Alpen zitten. De zieke kinderen worden apart gehouden van 10 anderen die niet zijn besmet. In heel Frankrijk zijn er bijna 200, 450 mensen besmet, de meeste in Parijs. In Groot-Brittannië zijn 15 mensen aan de griep gestorven. In Nederland hebben 152 mensen de Mexicaanse griep. In Londen wordt de 150ste verjaardag gevierd van de Big Ben. De grote klok in de toren van het parlementsgebouw werd voor het eerst geluid op 11 juli 1859. De slagen van de zware klok worden al tientallen jaren gebruikt als tijd zijn bij radio-uitzendingen. Op de zuidkant van de Big Ben wordt vanavond een felicitatietekst geprojecteerd. De tweede Pyreneeën-etappe in de Tour de France is gewonnen door de Spanjaard Sanchez. Hij won de sprint van een kopgroep van vier man. Vlak voor de finish achterhaalde hij met twee anderen de Russen en Fimkin, die uit de kopgroep was gedemareerd. De beste Nederlander was Laurent ten Dam op de 54ste plaats. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Italiano Centini rijdt ook morgen in de gele trui. De noor Hushoff nam in de Tour de groene trui over van de Brit Cavendish.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 is de zomer van ZFM, met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag, vier minuten over de klok van drie uur. Het is weer tijd voor de veertig heetste hits van Europa.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 zo so Strong, Mac and Dino na 16 weken. Vorig week stonden ze al helemaal onderaan en nu dus uit de lijst. Een week korter, 15 weken in de lijst gestaan. De Killers met Spaceman nu ook eruit. En Fairy Cost Made of Love na 11 weken uit de lijst van Europa. De snelste omhoog gaat deze week. Anna Grace, Let the Feeling Go gaat 10 plaatsen omhoog. De snelste dalen is Adele met haar hometown Glory. Zakt zij er 12 naar beneden. Het langst genoteerd, dat is Coldplay...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 En deze week komen ze nieuw binnen op nummer 37 in de heetslijst van Europa.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 Don't play games, they off the chain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 A9, Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht 3. A10, de Ring Amsterdam, Koenplein richting, of, uh, Koenplein richting de nieuwe meer tussen Knoopend Koenplein en Westpoort 2 kilometer. De vertraging kan erop lopen tot wel 3 minuten, maar het wordt wel steeds drukker daar in de regio. We gaan meteen door even naar uh, de laatste nieuwe binnenkomen. Die vinden we namelijk op nummer 29 en 20 deze week.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 Steven.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 And that is he, Agnes, release me.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 me so